Zeg Renate Evers met het NOS Journaal. In Warschau zijn voorafgaand aan het EK-duel Polen-Rusland rellen uitgebroken. Poolse en Russische fans raakten slaags. Er zouden elf mensen zijn gewond geraakt, meer dan honderd supporters zijn opgepakt. Groepjes Poolse hooligans zouden het geweld hebben uitgelokt. In Moskou hadden veiligheidsdiensten de Poolse ambassade afgeschermd, uit angst dat woedende Russen de ambassade zouden bestormen. De wedstrijd Polen-Rusland eindigde in 1-1. Eerder op Avond won Tsjechië in dezelfde groep met 2-1 van Griekenland. Rusland blijft eerste in Pool A met vier punten, gevolgd door Tsjechië met drie punten, Polen met twee en Griekenland met één punt.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 Met Robert Spitt en Anne de Jong. Goedenacht en welkom bij de All-American Night Sports. Overdag is er heel veel sport op Radio 1. Met natuurlijk het EK en het opkomende Olympische Spelen. Maar wij in de nacht kunnen daar natuurlijk ook wat van. Sport vanaf de andere kant van de wereld, vanuit Amerika. We gaan de eerste finale van de, de NBA volgen. Tussen Oklahoma City Thunder en Miami Heat. Maar voor de rest ook veel honkbal. Ijshockey, American voetbal. Gewoon normaal voetbal, want daar zijn we in Amerika veel Nederlanders actief. En we gaan het zelf nog hebben over WWE, oftewel showworstelen. En we gaan het natuurlijk niet alleen goed hebben over die sport, we gaan die sporten niet helemaal belichten alleen, maar we gaan ook jullie vragen beantwoorden. Zijn er dingen niet duidelijk? Willen jullie dingen weten van uh, ja, ons panel bijvoorbeeld? Of van alle gasten die, uh, die hier straks zullen komen aanschuiven? Schroom niet en bel in 0800-1121. Ik herhaal 0800-1121. Ja, want we kunnen natuurlijk niet vanuitgaan dat iedereen helemaal up-to-date is over alle sporten die uh, in de wereld en dan in Amerika in het bijzonder uh, spelen. Mensen die dat wel weten als het goed is, zijn onze twee vaste panelleden voor vannacht. Er komen heel veel andere mensen bij die uh, allemaal hun eigen expertise hebben. Maar dit zijn de allrounders, hebben zij ons laten vertellen. Want uh, dat moeten we ook natuurlijk nog zeggen. We werken vandaag heel nauw samen met sportamerica.nl. Uh, de mensen die het uh, iedere dag eigenlijk volgen en eigenlijk bijna nooit slapen, heb ik het idee. Hoofdredacteur Neil Peetsen, welkom. nacht. En Gertjan Darwinkel. Ook betrokken bij sportamerika.nl woont in Chicago op familiebezoek. En dus uh, een man die het allemaal aan de lijve ondervindt daar in Amerika. Ook goedenacht. Absoluut, goedemorgen. Want uh, Niel, is het voor jou een chronische slapeloosheid... die je naar de Amerikaanse sport heeft gedreven? Uh, ja, <laughs> dat kan je nu eigenlijk wel stellen, ja. Maar uh, ja, ik, kan, ik kan ook niet gewoon uh, gaan slapen om een uurtje of twaalf. Ik moet altijd nog even wat uh, sporten kijken. Ja. En aangezien die pas om een uurtje of één, twee Nederlandse tijd in de nacht uh, plaatsvinden... Pak ik altijd wel een wedstrijdje mee. En Gert-Jan, uh, je hebt in Nederland gewoond, was daar voetbaljournalist, kent dus de Nederlandse sportbeleving. Is hij wezenlijk anders dan in Amerika? Mm, op sommige gebieden wel, op sommige gebieden niet. Dus, uh, maar, het is maar, allemaal groter misschien. Het is allemaal groter. En uh, wat mij altijd opvalt, is dat in Amerika uh, in alle lagen van de bevolking heb uh, je fans. En hier is het vaak een beetje. Uh, mm, hoe intellectueler, hoe uh, de, iets meer wordt neergekeken op sport. En dat is in Amerika absoluut niet, niet het geval. Beleven wij de sport echt in Nederland zo anders dan in Amerika? Uh... Nee, niet echt. Als je bijvoorbeeld het Schaatsen vergelijkt, uh, Schaatsen is uh, passioneel en. Uh, Amerika is, is een beetje uh, narrow-minded. Ze zijn echt alleen maar geïnteresseerd in hun eigen sporten, zeg maar. Ja. In alles wat er buiten gebeurt, daar zijn we niet zo geïnteresseerd in. Nee. En dan vooral in het Amerikaanse voetbal, dat is de allergrootste sporten. Als je het rijtje moet maken, de sporten die we nu hebben, wat is dan de allergrootste? Uh, de grootste en veruit het populairste is de NFL. Dat is het, uh, het voetbal. Ja. American football. En dan? Um, ik denk dat baseball nog wel op nummer twee staat. Football, ja. En daarna het basketbal. En daarna een tijdje niks. En dan het ijshockey. Ja, kijk. En uh, het voetbal, dat is in opkomst. Daar gaan we het allemaal later over hebben. Want uh, we moeten zeggen, wij gaan ons vooral focussen vannacht op uh, de NBA. Want Niel, we hebben jou in uh, ons andere programma nog steeds wakker vaak gebeld. Uh, over de playoffs. Maar die naderen nu een climax, hè? Ja, de finals. Eindelijk. Uh, helaas zonder mijn uh, Boston Celtics. Daar hebben we het vaak over gehad in de uitzending. En die hebben het pijn? Het laat... Ja, ik kan daar gewoon heel eerlijk over zijn. Dat doet gewoon pijn. Game 7 verloren van de Miami Heat. Maar de echte liefhebber krijgt nu wel de gedroomde finale. Uh, Miami Heat tegen Oklahoma City Thunder. En dat is LeBron James tegen Kevin Durant. Kijk, over die mensen gaan we het uh, allemaal uh, zonig hebben. We zeggen het nog maar eens, 0800-1121. Als er vragen zijn over sporten, we gaan deze hele nacht... Uh, alle sporten behandelen, ook uh, rustig, misschien van de grond af. Want Amerika Voetbal, hoe werkt dat nu eigenlijk? Die vraag die moeten we natuurlijk wel beantwoorden. Maar heeft u de vraag over 0800 112? We gaan dit uur uh, gaan we vooral voorbeschouwen op uh, de NBA 5... Die uh, om drie uur Nederlandse tijd zo ongeveer begint. Althans, om drie uur komen die spelers op. En vaak wil dat nog wel even duren, hè, Niel? Ja, show, hè. Amerika is uh, wat uh, Gert-Jan zegt. Uh, uh, weet je, het, het draait daar ook om sport, maar ook vooral om de entertainment uh, level. Dat ligt veel hoger dan hier in Nederland. Uh, ja, de sport wordt veel meer aangekleed hè, voor de wedstrijd, in de rust, maar ook na afloop. En uh, wat je zegt, drie uur staat er altijd netjes in, het, uh, in de tv-gids, maar uh, ja, daar gaan we gewoon tien minuten overheen. Vooral de aankondigingen zullen echt fantastisch zijn. Maar... Ja, wat zullen we dan zien, uh, Gert-Jan? Uh, om drie uur bedoel je? of? Ja, nee, maar, uh, zei, maar hoe komen ze dan op? Uh, ja, De aankondiging bij het basketball is natuurlijk altijd: uh, fantastisch, dat is een show op zich. Het licht gaat uit, uh, de spot gaat aan. En dan wordt nou, de, de, de uitploeg wordt even afgeraffeld, natuurlijk. Ja. Dus, uh, en dan de, de, de, de thuisploeg wordt uh, ja. wat, uh, wat groots aangekondigd ja. met, uh, met de, de absolute ster van de thuisploeg als, uh, als laatste. Kijk, nou. En dan gaat het licht aan en dan. Uh, en dan kunnen we een keer gaan spelen. En ja, ja. commercieel gezien, natuurlijk ook nog goed. Want voor één finale doen ze het niet in Amerika. Het dus bijna in iedere sport: heb je een best of seven serie nodig. Ja, en dat, dat, dat is ook nodig. Omdat je dat, dan krijg je. Nou, dit, dit is. Met, met elke sport is het een beetje verschillend. Met, met, met, met, met, met honkbal. Dan. Kan er nog wel eens een verrassing ontstaan. Maar met basketbal eh, heb je echt... Als er zeven wedstrijden hebben gespeeld... Dan komt altijd de beste, uh, de beste komt op bovendrijven. Hockey of ijshockey. Zoals je hier zegt. In, uh, in Amerika zegt ze hockey. Ja. Of eigenlijk haki zelfs. Met een, met een, met een, met een <laughs> A. Uh, Daar kan nog wel eens een verrassing uh, uitkomen. Maar, uh, en met voetbal is het gewoon uh, één wedstrijd. Omdat ja. het gewoon... Uh, veel te zwaar is om dat uh, back-to-back... Maar dat heeft uh, ook wel zijn charme, hè? De Superbowl. Dat, uh, ja, de, de, daarom is voetbal denk ik ook uh, een van de populairste sporten, omdat mm -hmm. het allemaal... Uh, ook de competities uh, vrij kort, dus het zijn allemaal finales, elke wedstrijd is, uh, is belangrijk. Ja, we, moeten, uh, we volgen dus de, de NBA, omdat dat de, de finale is. We gaan ook streepjes zetten, um, namelijk wie gaat er winnen? Oklahoma City of Miami Heat? Laten we beginnen met gert uh, Ik weet niet wie die vanavond gaat winnen, maar in totaal uh, wint, uh, wint uh, Oklahoma met 4-1. Oké, zie. Ik denk ook dat ze vanavond uh, wel, uh, wel zullen winnen trouwens. Maar... Ja? En, en spelen thuis. Is dat een groot voordeel trouwens, Niel? Thuis spelen? Nou, ja, uiteindelijk wel, want uh, als iedereen gewoon zijn ding doet, dan wint dus de... Vroeg ja. die als eerste start. Mm -hmm. En uh, ja, 4-1 vind, uh, vind ik vrij uh, ja, hoe zeg dat? ruim. Dat het zo snel zou gaan. Ik denk dat het wel iets closer zou worden. Maar ik ga wel mee. Ook zie, uh, zie ik wel deze serie winnen. Dat zijn het al twee streepjes. En dan heeft het nog ineens mee te maken dat ik het uh, LeBron niet gun hoor. Daar niet van. Dat zullen heel veel mensen denken. Maar... De ster van Miami. Ja. Dan gaat het starten. al hard met zien Ja, uh, laten wij het ook gelijk maar even doen Robert. Ja, ik, ik weet dat ik hier aan een OKC-tafel zit. En ik, uh, mijn, ik heb mijn hart verkocht aan uh, LeBron James. Dus uh, zeg maar een streepje bij Miami. Miami Heat voor, uh, voor Robert. Ik ja. heb uh, een paar weken geleden, als we het toch even persoonlijk maken... Uh, heb ik gezegd dat ik Oklahoma City uh, steun. Toen heb jij gezegd, Neil... Die gaan de finale niet halen. Die gaan eruit tegen de San Antonio Spurs. Oftewel eigenlijk de halve finale. En nu zitten we hier. En dan hoor ik eigenlijk van de kenners opeens zeggen. Ja, deze is zo goed. Nee, maar dat is we, het. We, dan moeten we ook even zeggen in welke tijd we toen uh, leefden. Het was toen, uh, even kijken. De Spurs hadden twintig wedstrijden op rij gewonnen. Leek geen veldje aan de lucht. En uh, <laughs> destijds heb ik die uitspraak gedaan. Dankjewel dat je me daar aan herinnert trouwens. <laughs> Maar uh, nu uh, Spurs. Ja. Kijk, we gaan uh, het, uh, de, ja. er zijn heel veel mensen hier uh, achter de schermen nog van uh, sportamerika.nl. We gaan straks het, het lijstje even compleet maken. En ook de mensen die wij vandaag uh, spreken, gaan we dat uh, zeker doen. Maar we gaan het eerst ook hebben over uh, NBA en Nederlanders. Want als we kijken naar één Amerikaanse sport waar Nederlanders wel wat in hebben... dan is het wel de NBA. Ja, Geert Hamming bijvoorbeeld. Een van de Nederlands grootste basketbalsterren ooit. NBA-ster. Nou, ja, niet zozeer om zijn heldendaden en speelminuten. Nee, hij speelde met Shaquille O'Neal. Ja, en dat is wel een NBA-superster. Hamming was niet direct voorbestemd om topbasketballer te worden. Hij tenniste, werd twee meter groot en ging voor zijn voetenwerk bij een basketbalclub kijken. Nou, de rest is geschiedenis. Hij speelde voor Orlando Magic, Golden State Warriors. Maar startte als jonkie bij Louisiana State University in de wonderenwereld van de NCAA basketbal. Dus. Onvergelijkbaar met, met wat wij in Europa hebben. Uh, natuurlijk, en nu ga ik uh, met een tijdmachine twintig jaar uh, vooruit, denk ik. Maar ik heb hier ook op hoog, uh, redelijk hoog niveau gespeeld. Uh, en dat is toch niet te vergelijken met het amateurbasketbal dat college basketbal heet. Het is niet te vergelijken. Het is allemaal groter, beter, mooier. Uh, het is een, uh, een, een, een campus van, uh, van 30.000 man. Het is gewoon een, een, een kleine stad van, uh, van leeftijdsgenoten. En daar, daaromheen en daar, daar middenin staan dingen die, die ertoe doen. De hallen, de, de, de faciliteiten, de, de mogelijkheden, uh, uh, de training. Daarbij bedoel ik de, de, de, de, de artsen en de fysiotherapeuten, de, de woonomstandigheden, het eten. Dat is allemaal gewoon anders dan hier. En ja, dat is dan natuurlijk een uh, interpretatievraag, maar ik denk ook beter. En dan is er ja, de absolute top, de NBA. Droom je dan ook van de NBA? Of heb je voor jezelf ergens zo'n klepje die denkt... Dat, ja, dat kan nooit van mij weggelegd zijn? Drie jaar van de vier jaar die ik mocht spelen... heb ik ook veel meer gezeten dan uh, gespeeld. Want ik zat achter uh, de grote man uh, Shaquille O'Neal. Ze speelde dezelfde positie. Hij speelde zijn 32, 33 minuten en ik de resterende minuutjes. Maar uh, okay, hij ging hardship. Dat betekent dat je voordat je je vier jaar uh, gespeeld hebt beslist om naar de NBA te gaan. Dat kon hij, zo goed was hij. Dus hij was, uh, omdat hij besliste zijn laatste jaar te laten gaan op college... was die positie opeens open voor mij. Uh, die zomer heb ik extra hard getraind. En uh, dat laatste jaar heb ik inderdaad wel uh, gespeeld. En heel goed gespeeld. Uh, anders, anders heb je die kans niet om, om de NBA te halen. Natuurlijk is dat iedereen heel stiekem zijn droom. Als je zo uh, op je linkeroor gaat liggen s'avonds... en uh, het is, wordt langzaam donker of het is al donker... En je, en je, dan, dan, dan speelt dat wel door je, door je dromen heen. NBA-spelen. Of dat realistische dromen zijn of niet, oké. Okay. Daar uh, had ik geen tijd voor uh, om, om dat te evalueren. Ik ben blij dat het uitgekomen is. Dan een vraag naar de bekende weg. Hoe toevallig is het dat je in een team komt waar Shaquille O'Neal ook in zat? Uh... Hoe toevallig is dat? Kansberekening, Boah, ik weet het niet. Maar uh, zoals, ik net al, uh, zoals ik net al zei, met betrekking tot mijn speeltijd bij LSU... Uh, was dat niet anders bij de Orlando, Magics, uh, Orlando Magic. Het is zo dat, uh, dat ik uh, daar ook... Uh, kijk, uh, ik heb op mijn cv staan dat ik NBA gespeeld heb. Maar uh, en in alle eerlijkheid heb ik, heb ik ook NBA gespeeld. Maar niet, uh, niet meer dan, uh, dan een, uh, dan een uh, klein aantal minuten. Ja, verspreid over twee jaar. Het was meer het aanmoedigen van en het uh, trainen met. Uh, ja, dat, dat, dat was het. Plus ik had uh, mijn eerste jaar mijn enige blessure in mijn hele carrière. Dat, uh, dat een vervelende blessure was. Dat klinkt als een excuus. Misschien staat dat ook wel. Ik weet niet. Uh, maar dat speelde zeker mee. Nou, als ik ergens berichten lees over Geert Hamming. dan heeft hij ongeveer zijn hele carrière... aan Shaquille O'Neal uh, te danken. Want hey, behalve dan dat je op die school terechtkomt... maar je hebt altijd achter hem aangehobbeld... tot en met de Orlando Magic. Uh, en dat heb ik aan Shaquille te danken. Dat zeggen ze. Dat... Ze, hè? ik niet. Nee, ik heb het gelezen. Weet je, dat zegt Shaq. Ja, dat <laughs> zegt Shaq. Nee, maar oké, okay, luister. Shaq en ik zijn vrienden natuurlijk. Of uh, zeker toen de tijd. Het is niet zo dat we nu nog iedere week contact hebben. We hebben nog wel eens contact. Maar het is natuurlijk een clown van de hoogste orde. En... Uh, <laughs> En hij zal nooit een grapje nalaten. En uh, natuurlijk, uh, jij refereerde net aan het toeval... dat ik uh, gedraft werd door het team waar hij ook speelde. En uh, dat is een toeval. Uh, natuurlijk, toen ik daar aankwam... Uh, we checkten melden dat hij dat geregeld had. Dat is natuurlijk niet zo. Maar oké, okay, daar komen die verhalen van. En uh, de meeste van die verhalen waarin jij refereert... zijn in het Nederlands geschreven. Dat klopt. Eén verhaal niet... En dat is dat je je filmcarrière aan Shaquille O'Neal te danken hebt? Die heb ik geheel en alleen aan Shaquille te danken. Ik, ik kan totaal en absoluut niet acteren. Dus alles waar ik aan mee mocht doen... heb ik geheel en alleen te danken aan Shaquille O'Neal. Dat klopt. Ik heb uh, een paar van die, uh, van die schoenen commercials met hem gedraaid. Uh, van die uh, frisdranken commercials met hem gedraaid. Ik heb uh, in de film uh, Blue Chips meegespeeld. Wat is je rol in zo'n film überhaupt? Uh, figurant uh basketball figurant I'm time we get ready to play I just want to throw up I'm goddamn sick of watching you guys play There's not one of you not one of you that's learned how to win We got hammered the last 4 games And it stops right now Stop damn it We zijn nog uh, twee avondjes wezen stappen met, uh, met Nick Nolte Dat is ook een hele beleving. Het was heel erg leuk. En, uh, en, en de film... Uh, Oké, okay, volgens mij, corrigeer me als ik het fout heb, geen Oscars gewonnen. <laughs> maar uh, het was een leuke ervaring, zeker. Ja. Wat blijft je het meeste bij uit je NBA-carrière qua uh, een moment? Een moment? Nou, twee eigenlijk. Eén negatief, één positief. Ik kwam binnen... Naar de Orlando Magic. De trainingskamp meegedaan voor de playoffs. Het was de eerste thuiswedstrijd. Dan staan we in een tunnel om naar uh, dingen te gaan. En uh, oké, okay, al die teammates zeggen van... Oké, okay, uh, je bent nieuw, je bent nieuw. Rookie, rookie, rookie. Jij mag als eerste het veld op. Ja? Dus iedereen... We, doen, we rennen allemaal in een rij zo door die tunnel heen. Ik voorop En uh, dat is natuurlijk een standaard NBA grap. En misschien verspil ik dat hier voor de toekomstige Nederlandse NBA spelers... die daar nu niet meer in gaan trappen. Maar de rest blijft in de tunnel staan. Dus... Ik uh, liep voorop en uh, ik stond als enige daarvoor. Uh, 18.000 man uh, stond ik midden op het veld. Ik zou wel eens een hele jongen. Uh, Oké, okay, goed. Het tweede moment is natuurlijk de NBA-finale. Dat is iets... Uh, we hebben de NBA-finale gehaald uh, tegen de Houston Rockets. Dat is iets... dat is uh, Het hele NBA-circus dat keer tien. En dat, is, dat was echt een ongelooflijke ervaring. We gaan het zo nog even hebben over de NBA-finals. Die uh, vandaag gaan beginnen. En over... Uh... Het verschil tussen voetbalbeleving in zeg maar, Europa en basketbal. Zeg maar Amerikaanse sportbeleving in Amerika. U hoorde de voor Radio 1 luisteraars reeds bekende stem van Frank Wielaert. Hij was in gesprek met, met Geert Hammink. Een van de spelers, Nederlandse spelers die in de NBA heeft gespeeld. Hij was vooral de man achter Shaquille O'Neal, hoorden we net. Ja, ik kan ongeveer één grote naam verzinnen die wij gehad hebben. Dat is Rick Smits. Dat was echt... Uh, een held in de NBA, maar zijn er meer geweest? Uh... Uh, er zijn wel een paar meer ja. geweest, uh, maar dit... je hebt uh, Serge Schwikker, die heeft er een beetje tegenaan gehangen, voornamelijk op de bank gezeten. Mm. Uh, Francisco Elson, uh, natuurlijk. Ik uh... denk dat you reach. je Mag iets zeggen bij de Nico? Denk het Denk het Die speelt er nu nog, uh, uh, die heeft een contract gekregen bij de, de New York Knicks, uh, als ik me niet vergis. En die speelde dan, nou, die had een contract per week. Dat is ook een heel raar scène in de NBA. Kun je dat even uitleggen, Niel? Ja, dat is, uh, als ze blessures hebben en ze hebben opvulling nodig... dan uh, kunnen ze een uh, bepaald contract aanbieden. Mm. En uh, nou, Dat had uh, Francisco dit jaar ook bij de 76ers. En, uh, dat werd, uh, voor mij heeft hij er heel kort gezeten en werd niet verlengd. En uh, Dan uh, gaan ze weer op zoek naar iemand anders. Of als iedereen weer fit is, hebben ze hem niet meer nodig. Zo mm. simpel. Ja. En uh, Rick Smits was echt de allergrootste. Die heeft uh, ook 125 miljoen dollar verdiend uiteindelijk in zijn carrière. Nou, dan moet je toch wel behoorlijk kunnen, kunnen basketballen. Heeft de NBA All Stars gehaald. Is dat Als je de naam Rick Smit zegt, weten mensen nog steeds aan waar je het over hebt. Ja, ik denk het, nou, je moet wel een beetje van sport ja, uh, houden, waar, natuurlijk. Ja, ja. Maar ja, de, de Rick Smit is uh, een prachtig verhaal. Die altijd een beetje met Nederland raar werd aangekeken. Want ik geloof dat hij 2,21 meter is of zo. <laughs> ja. En toen is uh, toen hij zich gaan basketballen. En uh, dan, toen voor hem ging een wereld open in Amerika natuurlijk. In het begin was het een beetje, uh, een beetje moeizaam, qua techniek. Maar. Hij heeft zich uh, een aardig schootje ontwikkeld en uh, het voetenwerk uh, werd, uh, werd ideaal beter. En uh, die heeft daar een heel, uh, hele mooie carrière gehad met een. Uh... En een fantastische bijnaam gekregen, ja. toch? De Dunking Dutchman. Ah, oh, Dunking Dutchman. Is het moeilijk om als man van 2,24 meter, 24, volgens mij, zo uit mijn hoofd? Ik dacht 21 maar... ja, 21, nou in ieder geval, tot, hij behoorde tot de een van de grootste spelers uit de NBA-geschiedenis. Um, is het dan nog überhaupt wel moeilijk om te basketballen? Uh, ja, kennelijk wel. Want uh, er zijn uh, misschien uh, een heleboel mensen die 2 uh, meter 10 zijn, maar die een beetje atletischer zijn, die heel hoog kunnen springen. En je moet uh, echt wel heel sterk in je schoenen staan, natuurlijk. Want, uh Officieel is basketbal een uh, non-contact sport, maar uh, als je de playoffs, vooral in de playoffs, uh, gaat er nog een tikje harder naartoe, dan uh, gaat het echt uh, hard tegen hard en uh, alleen met lengte uh, kom je er ook weer niet. Ja. Nou, een van zijn mooiste momenten, we hadden het net over Skye O'Neal. Herinner ik me dat hij in een playoff game uh, kreeg hij de bal, hij speelde toen voor de Pacers tegen Magic en hij kreeg echt uh, met enkele seconden nog op de schotklok in het vierde kwart de bal. Niemand verwachtte het, hij uh, deed een fake shot. Dus de verdediger ging voorbij. En hij gooide hem in de bus. Hij gooide hem binnen. Staat eigenlijk nog wel redelijk op mijn netvlies. En uh, ja, ongelooflijk. En wat mooi, wat mooi van dat moment was dat... Uh, ik vond hem altijd vrij ingetogen als ik hem zag. Baas, en toen zag ik ook wel een vreugde-explosie... bij uh, onze nuchtere, nuchtere kaaskop. Ja. In totaal 999 wedstrijden in de NBA. Dat dus dus zal hij toch, toch zin... wel balen, toch? Ja, dat je net die laatste <laughs> net niet. Maakt. niet. In ieder geval Aan de andere kant, we herinneren hem nu wel door dit feitje. <laughs> nee, nee, nee, een legende nog steeds is er nu een professioneel motocrosser. En uh, we hebben natuurlijk onze uiterste best gedaan om hem te bereiken. Maar we kregen hem uh, uiteindelijk niet. Wat wel happenen. leuk is, van de week zag ik een, uh, zijn zoon... Uh, die een trial deed bij uh, Indiana University. Ja. Dus uh, wie weet uh, krijgen we een uh, volgende telg van de uh, Smits family <laughs> in de NBA. Oké, okay, nou ja, en uh, we, we hebben sowieso ons best gedaan om nog legendes op te snorren. En dat is zeker gelukt. Sven Nater, of Nater eigenlijk, hij woont nog in Amerika... was de allereerste NBA-ster die we ooit hadden. Uh, en die kunnen we aan het eind van dit uur bellen. Als een soort uh, voorbeschouwing ja. op de wedstrijd die om drie uur gaat beginnen want die volgen we de finale van uh, OKC, Oklahoma City Thunder, tegen Miami Heat. En ook in de studio uh, zometeen uh, de misschien wel komende ster in de NBA. Henk Norel, hij is bij ons de gast, is al gedraft bij een Amerikaans die moed zit. Gaan we allemaal uh, zo horen, want we hebben eerst nog een rekening te vereffenen een rekening te vervenen. Ja, met de streepjes. Met de streepjes, ja. ja. Absoluut, Ja, want uh, we gaven het net ook al een beetje aan. Uh, we zitten hier absoluut niet met z'n vieren. Nee, we zitten hier net... Ik, ik gok nog een mannetje of vijftien op de achtergrond. En uh, daaronder is ook uh, uh, ja, onze eigen weenomen, Kees de Graaf. Kees? Ja, hallo. Uh, ik dacht dat jij streepjes ging halen. Uh, ja, dat ga ik doen. Uh, we zijn niet met z'n vijftien, maar met z'n tienen plus ik elf. Dus uh, we gaan eens kijken wie de favoriet is. De vraag is simpel: wie gaat er winnen deze NBA-serie? Is dat Oklahoma City Thunder of Miami Heat? Ja, dat, uh, die zal ik ze even voorleggen. Um, kan ik handjes zien voor Miami? We gaan er nu flink wat omhoog. Even kijken hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ik uh, zet er 7 neer voor Miami. Ik uh, denk zelf ook dat Miami gaat winnen, dus 8. En dan voor Oklahoma? Dat zijn er dus maar drie. Want uh, als je die drie erbij optelt dan uh, kom je in totaal op elf. Ja, maar we hebben onze technicus nog. Ik weet niet wie uh, dat uh, is. Uh, onze technicus die alles zo goed helpt. Die mag natuurlijk ook een mening hebben. Want je hoeft niet een kenner te zijn om hier aan, uh, aan mee te doen. Gewoon liefhebbers of uh, mensen die er helemaal geen verstand van hebben. <laughs> Oklahoma, horen wij, we horen Oklahoma <laughs> Wij eh, verzamelen zoveel mogelijk streepjes 0800-1121 Wie gaat er winnen? Oklahoma City Thunder Ja, we strepen lekker meet. door, de, de, hele, de hele nacht door uh, Dankjewel uh, Kees, uh, ga vooral de mening daar nog even peilen en uh, we horen het straks Ja, ik hou ja. jullie op de hoogte Um, ja, uh, Geert Hammink, uh, ja. die hoorden we net uh, zojuist die ook al uh, in gesprek met uh, Frank Wielaert. Hammink woont intussen weer in Nederland, maar is als spelermakelaar en mede-eigenaar van courtside nog nauw betrokken bij het basketbal. Dus ook hij heeft een uitgesproken favoriet als de finale straks begint. Geert Hammink, de NBA Finals beginnen vandaag. Ben jij uh, Heat of Thunder? Dat je die vraag er zo snel uitgooit. Ik dacht, nou, ik, heb nog wel even, ik kan nog wel twee keer ademhalen voordat die vraag. Um, ik, ik vind dit een, een hele, hele mooie finale. Echt waar. Uh, het, is, uh, het is volgens mij heel lang geleden dat de twee beste spelers uh, tegen elkaar speelden. De twee beste spelers op aarde, niet alleen maar op aarde. Tegen elkaar spelen in, in de NBA Finals. Noem ze even bijna: uh, uh, Kevin Durant en uh, LeBron James. En dan ook nog spelen ze. He, op dezelfde positie. Oké, okay, niet helemaal, maar dichtbij genoeg dat ze tegen elkaar gaan spelen. Nou, dat, is, uh, dat wordt een uh, droomfinale. Nou, de reden daar, uh, waarom ik de heat wel gun, is uh, van al, vanwege al dat gezeur om LeBron James. Vanwege die beslissing om naar Miami te gaan en hoe hij dat heeft gedaan drie jaar of twee jaar terug, uh, heeft hij nog steeds onwijs veel backlash. Ja? En, en iedereen loopt te zeuren dit, bla bla dat. Die goos doet nooit wat verkeerd. Traint altijd hard, speelt altijd hard, kan alles. Uh, doet buiten het veld niks fout. Geen DUI's, geen, uh, geen extramarital affairs, geen uh, dit, dat, bla. Doet alles perfect. Die ene beslissing van twee jaar geleden, dat trouwens een goede beslissing was. en de manier waarop hij deed en de verkeerd keelgat schoot, was ook met goede bedoelingen. Hij moest dat zo doen omdat hij geld wilde genereren voor de uh, Boys and Girls Clubs. Dat ja? is voor uh, charity. Nou, dat heeft hij gedaan. Daar heeft hij volgens mij 1 of 2 miljoen dollar voor gegenereerd. Daarom kon hij van tevoren niet zeggen wat zijn beslissing was. Nu heeft hij nog steeds, iedereen altijd, elke keer als hij een misstapje doet... Uh, heeft hij iedereen over zich heen. Ik hoop van hem dat hij het haalt dit jaar, dat hij wint. Nou, kom ik je tegen. En uh, ik ben een voetbalman van, uh, vanuit mijn vak, zeg maar, in eerste instantie. En jij bent een basketbalman. In tweede instantie, mijn liefhebberij, is basketbal. En ik zie heel grote verschillen in hoe mijn soort mensen, journalisten... met basketbal omgaan en met voetbal omgaan. Basketbal in Amerika en voetballen in Europa. En jij komt binnen en zegt... ik snap er helemaal niets van hoe dat hier gaat. Leg eens uit. Klein beetje. Weet je, ja, dat is een uur. Hè. We hebben, ja, daarom. voordat je de microfoon. nou, Daar hebben we een uurtje gesproken, omdat ik dat aankaart. Ik zat in de auto hier naartoe. En wij kennen elkaar niet. Het is dus de eerste keer dat we mij. Oké, okay, goed. En, en, en nu zeg je pas dat eigenlijk jij een voetbalman bent. Dus ik moet eigenlijk alles terugdraaien. Je mag alles zeggen, hoort je. <laughs> Oké, okay, goed. Wat ik niet helemaal begrijp, en, en dat is. Uh, ja, het de, de, de, de, de niveau van de vragen van de journalisten. En dat bedoel ik ook probeer ik zo respectvol mogelijk uit te drukken. Maar het is, uh, het is soms uh, te droevig. En uh, je, je begrijpt natuurlijk aan mijn antwoorden dat ik niet veel voetbal kijk. Ik kijk van EK naar WK, van EK naar WK. Daartussendoor nooit. Uh, en ik, ik zat gisteren weer voor de tv met mijn, uh, met mijn broertje. Uh, te kijken naar de uh, na de wedstrijd, na de wedstrijd, Kroatië, Ierland. En uh, daar werd ook uh, wat, wat interviews gehaald van, uh, van de wedstrijd naar, van, van Nederland. Uh, en, maar uh, het, het, het, het, het, het kaliber van vragen en, uh, en, en de vervolgvragen... en uh, de respectfactor in de vragen, het, het stoorde me mateloos. En uh, ik vraag zo mijn broertje, is, is er geen ander programma? Ja, zegt die uh, andere zender dit en dat. Nou, dan was dat andere programma. W.I. Ronje. <laughs> Oké, okay, dank je. En uh, dat was nog erger. Oh, oh, oh, het was uh, een hoog gehaald aan, uh, aan clownigheid. Ja? Uh, grappen, grollen en over de ruggen van de spelers en lachen, gieren, brullen. Het, het, het, het, dat gebeurt in Amerika ook, begrijp het niet fout. Maar dat is het tweede, derde, vierde programma of het programma de dag daarna, waar dingen geëvalueerd worden rond de wedstrijd wordt er met respect geëvalueerd en gesproken... ook over het spel zelf. Nu nogmaals, ik begrijp dat het in voetbal niet zo, niet zo makkelijk is... want er is niet zoveel te bespreken. Tactisch gezien en wat beter had gekund. Ja, andere opstellingen. Hij was goed, hij was slecht of uh, hij had op hem moeten staan. En dan heb je het gehad ja, met voetbal, toch? Dan Kun jij mij corrigeren? Ik bedoel, ja. jij weet meer over Jij mag zeggen wat je wilt. Maar jij mag mij bevestigen als je dat <laughs> wil. Oké, okay, goed. Nou, heb jij een zoon, vertel je net. Bijna 18. Eh... Mm -hmm. um, die gaat naar Amerika. Die komt aan diezelfde gevaren bloot te staan. Hij gaat naar dezelfde school als jij, in notabene. Ja. Hoe mooi is dat? Ja, heel erg mooi. En ook twee vragen trouwens. Ja, ja. het is heel erg mooi. Uh, kijk, uh, en er waren uh, ja, 25, 30 scholen die hem wilden hebben. Universiteiten. Oké, okay, we hebben het zo neutraal mogelijk hem, uh, met hem besproken. Dat was zijn beslissing. Uh, hij heeft het afgelopen jaar op een uh, basketbalacademie op Gran Canarias in Spanje uh, gezeten. En hij belde op een gegeven moment en zei van... Uh, ik heb het zo druk hier en al die colleges... Facebooken met mijn vragen, bla bla bla en, en, en bellen en, en ik weet ik, ik wil mijn beslissing nu maken. Want zoals je weet, uh, na het seizoen... had hij vijf van die colleges kunnen bezoeken. Hij zei, uh, ik, ik wil naar LSU. En uh, oké, okay, ik zat aan de telefoon... een beetje verrast. Ik zeg, oké, okay, uh, ik denk niet dat dat een foute beslissing is. Ik denk zelfs een goede beslissing. Maar slaap er nog even een nachtje over. Je verrast ons een beetje en uh, laat ons morgen nog een keertje weten. En als je de nog steeds zo zeker van bent, dan, dan gaan we ze bellen. Natuurlijk was hij de volgende dag er nog, nog helemaal zeker van. En uh, toen heeft hij dus de, de kans om andere scholen te bezoeken... heeft hij laten liggen en heeft hij gekozen om naar LSU te gaan. Wie is nou de peacock in de, in de familie? Wie is er meest trots, jij of je zoon? Op. Op het feit dat hij ook naar LSU gaat? Och, ik, ik ben trots natuurlijk. Uh, uh, mijn vrouw ook. Uh, ja, zijn broertjes ook. Uh, en hij is een wat, iets wat ingetogen uh, jongen die dat niet zomaar zal uh, rondbazijnen uh, of, uh, of verwoorden. Maar je kunt aan zijn lichaamstaal zien uh, als er weer een telefoontje komt vanuit Louisiana... wat het uh, programma gaat worden en wat er gaat gebeuren, hoe hij komt te wonen... Uh, wat de trainingsfaciliteiten zijn, wat er, wat er daar gebeuren. Wat kleuren. Ze belden vorige week met welk rugnummer hij wil, uh, wil, uh, wil gaan uh, spelen. En daar waren andere dingen omheen die bekend waren. Dan, dan kun je zien dat hij er A heel, heel veel zin in heeft. En eigenlijk trots is dat hij het al zo ver geschopt heeft. De eerste wedstrijd, NBA Finals. Wie gaat er winnen? Die is... Waar is die? Dan moet jij mij even helpen. In Miami? Nee, hij is in uh, Oklahoma. Want uh, het is In Amerika is het andersom. Hè? Miami, Oklahoma betekent in Oklahoma. Ja, de tweede, de tweede uh, team in het is... Uh, het, is uh, het is Miami at Oklahoma. Ja, dus dan... Uh, Oké. Okay. Ja, okay. okay, het is een best van zeven series. Als het in Oklahoma is... Dan uh, zeg ik de eerste. En dat is volgens mij morgen, of niet? Dinsdagavond wordt die Op het moment dat wij dit ongeveer bespreken... Dan... Uh... Dan speelt die wedstrijd. Oh, dit is, is niet live? Nee, <laughs> geintje. Nee, oké. Okay. Ja, dan. Uh, ja, uh, ik ga de eerste wedstrijd Oklahoma. Maar de serie uh, in de kampioenschappen gaat naar Miami. Streep voor Miami van Geert Hamming. Ze snapt er helemaal niks van. Nee, hij wel, hij wel. Geert Hamming was een ster in de NBA in een gesprek met Frank Wielard. En Frank Wielard gaan we dit, nou deze uitzending, deze aankomende 3,5 uur, gaan we nog veel vaker horen. Want uh, hij wordt onze NBA-commentator voor de wedstrijd uh, van vannacht. Uh, Miami Heat tegen Oklahoma City Thunder. Um, het is half drie. U luistert naar Radio 1, All-American Night Sports. en uh, We hebben het de laatste, uh, laatste half uur vooral gehad over de NBA. Ja. Maar er is ook gewoon uh, live baseball bezig, live honkbal bezig. Ja. Goedendacht. Ja. Waar gaan we het over hebben? Wat gaan we allemaal uh, zien vannacht? Nou, we hebben uh, vanavond een uh, volledig programma. Uh, in honkbal wordt bijna elke dag gespeeld. en uh, ja, Vandaag uh, nemen de New York Yankees het op tegen de Atlanta Braves... En dat is wel mooi. De New York Yankees zijn natuurlijk wereldberoemd. Iedereen kent de petten. Uh, ja, het is misschien wel de grootste club ter wereld. In welke sport dan ook. En uh, ze nemen het nu op tegen de Atlanta Braves. Met onder andere een Nederlander. Uh, en Andrelton S uh, Simmons. Hij komt van Curaçao. Hij heeft uh, een paar weken geleden zijn debuut gemaakt. En uh, ah. ja, nu speelt hij uh, tegen de grote Yankees. Dus, dus is... hebben wij een Nederlands talent weer? Uh, dan ja, de dit, is, hier dit is echt een talent. Uh, hij is vooral heel goed uh, in het veld. Uh, het is een korte stop. En uh, ja, bijna elke scout is lyrisch over hem. Nou, dus we moeten de New York Yankees, maar vooral de Atlanta Braves in de gaten houden uh, ja. deze nacht. Hoe ja. staat het? 3-0 voor? voor de Braves. Zo, kijk. Hey. Ja. <laughs> Kijk, een <laughs> Nederlands succes. Uh, Boston Red Sox, Miami Marlins is op dit moment bezig. Ja, dat is wel een uh, mooie wedstrijd. Uh, de Boston Red Sox zijn eigenlijk de grote concurrent... Uh, of de grote rivaal van de New York Yankees. Maar in tegenstelling tot de Yankees... doen de Red Sox het heel slecht dit seizoen. Ze zijn in het vorige seizoen geëindigd met alleen met Rammeland. En dat hebben ze lekker weten te trekken in uh, dit seizoen. Uh, ze staan nu laatst in hun divisie. En uh, ja, nu staat het nog 0-0 in Miami. Ehm... Um, tegen de Marlins. Die uh, hebben dit jaar een nieuw stadion gekregen. Het is een prachtig mooi stadion. Uh, en daarbij is ook een flinke financiële injectie geweest. Uh, wat de Miami niet eigenlijk een paar jaar geleden had... Uh, hebben de Miami Marlins nu. Uh, dat komt er nog niet helemaal uit. Uh, maar ja, het is wel een ploeg om rekening mee te houden... de volgende jaren. En het mooie is, ze hebben een nieuwe coach... En die, uh, dat is. Ik uh, nieuw de... lachen. Ja. ja, hij weet wat er gaat komen nu. Uh, ze hebben een nieuwe coach. En die, uh, dat is echt een soort loei verhaal eigenlijk, van, uh, van Amerika. Uh, hij zegt wat in hem opkomt. En hij had, uh, in april kwam, uh, kwam het in hem op om te zeggen dat Fidel Castro eigenlijk best wel een coole vent is. <laughs> En uh, ja, nou, normaal, gesproken, te normaal gesproken is het dan een rare opmerking. Maar vooral als je dat in Miami doet. Want uh, in Miami zijn heel veel Cubaanse immigranten. Uh, ja, die, zijn, die zijn allemaal gevlucht voor, uh, voor de terreur van uh, Fidel Castro. En dan is er een manager die echt net uh, nog niet eens een maand in dienst is. Die zegt zoiets. En uh, ja, dat is, hij heeft heel veel shit over zich heen gekregen. Dus een man maar, om in de gaten te houden. Ja. Maar staat hij wel voor nu? Uh, nee, gelijk. 0-0. Even, uh, even kort. Uh, het seizoen is nu al een tijdje bezig. Ja. Uh, het baseballseizoen uh, sinds april. En Ik hoorde je net vertellen dat ze al in de 60 wedstrijden hebben gespeeld. Ja, ze spelen in een half jaar. Dus uh, dat is uit mijn hoofd uh, 177 uh, dagen. Spelen ze 162 wedstrijden. Dus, so, avond... nee, ik, ik weet dat ze bij het basketbal doen ze normaal 82 wedstrijden over. Eigenlijk bij bijna alle sporten, het, het ijshockey ook. Maar de jongballers zijn ja. echt gek. Ja, die spelen gemiddeld iets van 6, 6,5 keer per week. Nog even nog heel kort, welke ploeg moeten we in de gaten gaan houden um, Nou ja, je hebt natuurlijk de New York Yankees. De grootste ploeg uh, dat er is. Uh, of die er is. Uh, dan heb je de Washington Nationals. Dat, uh, die zijn echt Geladen met talent, dat is heel mooi. Die hebben echt heel veel jonkies die nu naar, bo naar boven komen. Uh, ja, dat zijn eigenlijk wel de ploegen om nu rekening mee te houden. De New York Yankees en de Washington Nationals. Ja. Ah, kijk, en Atlanta Braves met de uh, Nederlandse je ja. Dankjewel, Lennart Bijshuis. Jij gaat het allemaal voor ons in de gaten houden. En uh, we gaan het zometeen natuurlijk ook nog uitgebreid hebben over uh, honkbal. Maar vooral dit uur NBA, we hebben het al gezegd. We werken toe naar de wedstrijd Miami Heat Oklahoma City Thunder. En dat doen we zometeen ook met Henk Norel. Die gaat misschien wel naar de NBA toe. Dat zometeen. Maar nu eerst Bruce Springsteen, Dancing in Dark. I get up in the evening, in my You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving. Baby, I just know. Basketbal, honkbal, voetbal, ijshockey en American football. Een nacht vol sport. Absoluut. En heeft u vragen over onze All-American Night Sports? Heeft u vragen aan onze studiogasten? Roep gewoon. Uh, bel gewoon in. 0800-1121. Ja. 0800-1121. En inmiddels bij ons in de studio aangeschoven Henk Norel... Goeie avond. 24 jaar speelt in Spanje basketbal. Dat is ook aan je te zien, want je bent 2 meter, 13, heb ik begrepen. Klopt. Goede Hollandse hoogte. Heb je ook handen als scheppen zo te zien? Nou, ik kan de bal met, uh, met één hand vasthouden. <laughs> ook ondersteboven. Dus dan, uh, dat kunnen er niet heel veel. Nee, nee. En wat ook niet heel veel mensen kunnen zeggen is dat ze misschien wel naar de NBA gaan. Dat is wel de bedoeling. Dat, dat, dat is de bedoeling. En, uh, uh, uh, we moeten maar even uitleggen hoe het zit. Want je bent in 2009 gedraft door de Minnesota Timberwolf. Dat is een NBA-team uit Minnesota. Niet eens heel slecht, uh, volgens mij. Nee, maar ze hebben dit jaar uh, redelijk gedaan. Ze hebben niet de play-offs gehaald. Maar uh, wel een uh, team waar behoorlijk wat om te doen was. Nou, ja. Je moet het toch even uitleggen. In 2009 ben je de 47ste pick geweest van de Minnesota Timberwolf. Of tenminste ja. de 47 overall natuurlijk. In het jaar dat je 22 wordt, kom je automatisch op een lijst... Uh, dan mogen alle teams mogen kiezen uh, uit bepaalde spelers. Uh, ja, daar dus zat ik bij. Dan hoorde je bij de 60 beste spelers van, uh, van je leeftijd. En dan mag beurt een team kiezen. En uh, uiteindelijk heeft Minnesota mij gekozen. Ja, ik hoor al heel veel verschillende termen. Draft, uh, pick. Uh, Niel, misschien kan jij dat, uh, dat misschien ietsjes beter uitleggen. Uh, kan je kort even uitleggen wat dat, wat dat precies allemaal betekent? Nou ja, wat Henk net zegt. Uh, clubs mogen kiezen aan het uh, einde van het seizoen. En uh, ik... Ik neem aan dat het ook destijds zo bij jou was, Henk. Dan kan je natuurlijk aanvullen. Uh, het slechtste team van het vorig jaar mag als eerste kiezen. Ja, er zit nog wel een loterij aan vast. Maar dan heb je de grootste kans om de, om de beste spelers als eerste te kiezen. En zo proberen ze de, hè, de, uh, zeg maar de tegenstand uh, zo. Uh... Ja, zo dicht bij elkaar uh, mogelijk te houden. En uh, nou, Henk is dus in de tweede ronde gedraft, wat echt heel erg goed is. En dat betekent, denk ik, ook wel dat er een grote kans is. Of in ieder geval dat de Minnesota dacht: hé, hey, in Henk zien wij een toekomstig NBA-speler bij ons. Ja. Maar uh, je, je werd gedraft door Minnesota. Oftewel, je kon naar die club toe. Of, of, want je, je speelt nu in Spanje. Ja, ik speelde toen ook in Spanje. Ja. Uh, ja, ik ben gedraft als, uh, als prospect. Dus uh, ja, ze, verwachten, ze verwachten van me dat ik het wel ging halen, of ga halen. Um, het, is de bedoeling, het was de bedoeling dat ik nog een paar jaar in, uh, in Spanje ging spelen. Dat heb ik ook gedaan. Uh, ik ben uh, wel geblesseerd geraakt, dat is wel uh, ja, een beetje balen. Ja. Wat was de blessure? Uh, ja, ik heb mijn uh, knieband afgescheurd. Daar ben ik er tien maanden uit geweest. Ja, dat kost je eigenlijk twee jaar. Um, ja, ik ben nu van plan om gewoon een goed seizoen te gaan draaien zonder blessures in Spanje. En uh, dan wil ik graag die stap maken naar, uh, naar Minneapolis. Hoe, okay. groot, hoe groot is die stap? Um, nou, als je een goed seizoen hebt, is de stap niet zo heel groot. Uh, ja, ik, het is wel een hele andere wereld. Uh, NBA is heel veel, heel veel show. Uh, Spanje is toch meer, uh, meer teambasketbal. NBA draait meer om de grote sterren. Uh, heel veel wedstrijden. Uh, ja, het is wel de beste competitie van de wereld. Het is een, het is een droom om daar te spelen. En, uh, ja, het is de bedoeling dat ik daar... Uh, ja, daar over een jaar ja. uh, gaan spelen. Ja, want vooral die show. Uh, ja, eerste indruk van jou, ik ik zie ik, ik kom jou vandaag ook pas voor het eerst tegen. En je bent, je bent weliswaar een, een grote vent. Maar je maakt op mij een, een iets wat ja, timide indruk. Uh, it, it, is, die, is die show Nuchtig. van de NBA dan wel uh, nou, ik Nou, ik ben gewoon een vrij nuchtere Hollander. En ik weet ook wel dat ik, uh, als ik naar de NBA toe ga... dan uh, ik word ik geen Lebron James, ik word geen Kobe Bryant. Ik ben en blijf gewoon uh, Henk. En ja, dat zal ik daar ook zijn. En ja, ik, ik zal mijn rol daar proberen zo goed mogelijk in te vullen als, als lange man. En uh, ja, zo hard mogelijk werken om, uh, om het doel te bereiken. Hmm. Hoe is dat eigenlijk met jouw uh, oude teamgenoot Ricky Rubio uh, gegaan? Daar heb je mee in Spanje gespeeld. Is nu een ster in de NBA. Is hij veranderd als je hem nu ziet en uh, spreekt? Nou, Ik denk dat je sowieso wel verandert. Kijk, hij, uh, hij was 14 toen hij zijn debuut maakte in de Spaanse competitie. Dat is wel competitie. heel erg. Ja, jongen, dat is de jongste speler ooit. Ja. Misschien wel de jongste professionele sporter. Uh, nou, of teamsporter ooit. En jij was erbij toch? Toen ik wel, ik was erbij. Ik mocht die wedstrijd helaas geen minuten maken. De wedstrijd daarna wel, maar dat is een. Uh... Ja, hij is een uitzonderlijk talent, die jongen. Uh, ja, ik denk wel dat hij veranderd is. Dat hij zo extreem beroemd is in, uh, in Spanje. Maar je hebt nog steeds contact met hem, hè? Ik, ja, hij belt me regelmatig. Of we bellen elkaar regelmatig. En uh, hij wil graag dat ik langskom. En ik heb ook gezegd, van, je moet goed even met ze praten. Want ik, uh, ik wil heel graag komen. <lacht> en dan gaat Ricky naar de bazen. En dan zeggen ze, hé, hey, uh, die Henk, die nuchter Henk... dat is misschien wel wat voor ons. Ja, die moet, uh, die moet even komen en de rebounds voor me pakken. En, uh, dat uh, <lacht> zou mooi wezen. <lacht> uh, we gaan uh, zo meteen graag het nog horen... Uh, wat jij denkt van de komende finale. Maar we hebben al wel begrepen dat je eigenlijk deze wedstrijd niet zou kijken. als je nu niet hier bij ons was. Want druk in training, want dat gaat altijd maar door ook bij jou. Ja, ik ben. Uh, ik ben uh, afgelopen seizoen kwam ik terug van een blessure. die tien maanden duurde. Uh, daarom heb ik niet een optimaal seizoen gespeeld. Uh, ik voel me nog niet helemaal 100% zoals ik daarvoor voelde. En uh, ja, ik heb nu eigenlijk een maand vakantie. maar in die maand vakantie wil ik gewoon keihard werken. Om, uh, ja. Ja, om gewoon helemaal fit te zijn en uh, zorgen dat ik. Uh, met een strenge ik... personal trainer. Ja. Die een kleine uitzondering voor ons gemaakt heeft dat je zo laat hier mag zijn. Want <laughs> anders was het 8 uur beginnen met de training en nu 12 uur. Nu 12 uur. Maar wat, ja. wat doe je dan eigenlijk in, in, in je eentje? Is dat dan echt alleen maar uh, op de. Nou, ik heb vanmorgen. Nee, nee, helemaal niet. Oh. Ik doe heel weinig basketbal zelfs. Ik heb vanmorgen heb ik. Uh, dan uh, ja, begin ik met vijf kilometer hardlopen met een gewichtsvest aan van 10 uh, van kilo. En daarna uh, ja, gewoon heel veel sprinten, keren, stoppen, uh, springen. Want dat zijn gewoon vooral de punten waar ik, uh, waar ik het afgelopen seizoen uh, problemen mee heb gehad. Basketball technisch zit het allemaal wel goed. Dus uh, het is vooral fysiek dat ik. Uh, en heb je dan nooit, als je dan ochtends wakker wordt, je kijkt naar die wekker en je denkt: nee, nu even niet? Nee, ik heb er juist heel veel zin in. Echt? Ja, omdat je er tien maanden uit bent geweest, heb je zoveel zin om te om gewoon weer helemaal fit te zijn. En, en uh, ja, je wil, in Spanje wil ik graag domineren. Um, dat, uh, dat kan ik. Dat weet, ik weet dat ik dat kan. En uh, ja, ik wil nu fysiek zo sterk zijn dat ik uh, dat ik aankomend seizoen gewoon ga domineren. En dan die stap gaan maken naar Minnesota. We hadden het net over Ricky Rubio. Die heeft dezelfde blessure, hè? Die heeft nu dezelfde opgelopen. blessure. Ja, dat is echt. Uh, ja, is dat een veel klote. voorkomende blessure in de NBA? Ze zeggen dat het meer een voetballersblessure is, maar uh, je ziet het wel steeds vaker terugkomen. Omdat het spel gewoon op een vrij hoog tempo ligt. Veel keren, uh, veel springen, dus je kan ook op enkels terechtkomen. Je kan net iets verkeerd terechtkomen. Het is, het is, het is een ongeluk. Het is niet. Uh, ja, het was bij mij was het gewoon een ongeluk dat iedereen kon overkomen. En is het dan ook wat ze bij voetballers zeggen, dat, uh, dat je na zo'n blessure er sterker uitkomt? Nou, op dit moment ben ik er nog niet sterker uitgekomen. Maar ik verwacht ook na deze zomer en uh, na deze trainingssessies dat ik er, uh, dat ik er heel sterk uit En dan misschien wel naar de NBA toe. Dat zou uh, tof en, zijn. En Geert Hamming heeft al een kleine tip gegeven. De eerste keer als je opkomt, want het is natuurlijk een show opkomst. We hebben het er net over gehad. Ja. Dan moet je altijd vooraan beginnen. En dan kom jij als eerste op en dan blijven ze helemaal even staan. Zodat je even niet meer weet wat er om je heen gebeurt. Dus dat ja, nog... die grapjes maak ze ook ah. als in Spanje. <laughs> <Okay>. <laughs> dan sta je daar in je eentje. Maar goed, in een stadion met ongeveer 15.000 mensen om je heen... is dat misschien net wat anders voor je allereerste wedstrijd. Ja. Goed, uh, we spreken straks met je verder graag over uh, de komende wedstrijd. Maar eerst uh, iemand van wie we misschien niet helemaal verwachten dat je... Nou ja, die ook met NBA te maken heeft. Ja, Robin van Galen, succesvol waterpolo-coach. Uh, verrast in uh, 2008 op de Olympische Spelen in Peking. Vriend en vijand door goud binnen te slepen met de waterpolo-vrouwen. Die heeft een grote voorliefde voor de NBA, NFL en WWE. En hangt nu bij ons een lijn. Goedenacht Robin. Goedenacht. Ga je nou straks met een grote bak popcorn voor de buis zitten... nu die NBA-finals eindelijk beginnen? <laughs> nou, ik zal niet zeggen elke wedstrijd, maar... De meest belangrijke, de beslissende wel, ja. ja. Nou, die begint vandaag uh, dus met Miami Heat tegen Oklahoma ja. City Thunder. Uh, ja. In hoeverre heb jij dit seizoen nou uh, echt het NBA een beetje kunnen volgen? Nou ja, er wordt natuurlijk wel wat op Sport 1 en van uitgezonden. En uh, dat vind ik wel heel leuk om te volgen. En af en toe heb je bestuur sport natuurlijk wel wat beelden. Maar dan blijft het voornamelijk ook wel bij uh, internetsites bezoeken. En uh, ja, Twitter volgen natuurlijk. Uh, de clubs die ik een beetje interessant vind, die volg ik op Twitter en dan krijg je toch wel heel veel informatie uh, ja op die manier. En ja, dat is gewoon leuk om te volgen. Dat, uh, ja. Welke zijn ik, dat? Welke clubs? Nou, ik, ik, ik, ik, ben, ik ben gewoon wel gek van de stad LA. Dus uh, zowel de Clippers als de Lakers vind ik heel leuk om te volgen. Maar kan dat? De Clippers, uh, uh, dat je de Clippers en de Lakers? Is niet Clippers of Lakers? Nou, voor sommige mensen misschien wel. maar. Kijk, weet je, ik ben een geboren getogen in Rotterdam en ik ben in principe voor Feyenoord, maar Sparta en Excelsior, uh, weet je, die liggen me ook na aan het hart. Dus ik vind dat het eigenlijk wel samen moet kunnen. En ik weet wel dat de rivaliteit is tussen die twee clubs. Maar uh, ik ben een paar keer met de waterpolo dames uh, op trainingskant op het toernooi geweest in LA. Die stad die heeft mij toch wel gegrepen. En uh, we zijn toen ook een paar wedstrijden bezig kijken bij de Clippers en ook bij de Lakers. Ja, dat is waanzinnig, joh. En uh, we zijn ook uh, bij het ijshoekje geweest van de LA Kings. Ja, dat is natuurlijk helemaal top. Helemaal geweldig, die sfeer, die passie. Die, die... Dat is gewoon een, ja, een soort evenement als je daar naartoe gaat. Het is gewoon een soort... Uh... Ja, je gaat niet naar het theater, maar je gaat naar de Clippers of de gaat naar de Leukers. Het is echt een enorm uh, entertaining, zeg maar. Ja. Heeft dat dan ook te maken met die Amerikaanse sportmentaliteit die daar dan hangt? Ik bedoel, het is alleen maar willen winnen en de beste willen zijn. En nou ja, LA uh, heeft nu uh, ze ook de NHL gewonnen hebben, of uh, de NFL. Uh, nee, NHL, ik moet het wel goed zeggen, met uh, de LA Kings, uh, het ijshockey. Is het een van de zeven steden die alle sporten een keer gewonnen hebben? Is, ja. Merk je dat echt aan de hele, de hele stad, die sportmentaliteit? Nou ja, dat, je merkt het sowieso als je in Amerika bent, vind ik hoor, dat, dat sport gewoon een heel belangrijk onderdeel van de maatschappij is. Hè. En in sport kan je je echt onderscheiden. Dan, dan, ja, dan ben je iemand, hè. dan ben je wat. En uh, ja, dat merk je toch in Nederland met alle respect hoor. Maar uh, ja, weet je, vaak als je zegt van ja, ik doe een topsport of uh, in mijn geval, hè, dan vragen mensen mijn beroep. Dan zeggen ze, ja, ik ben sportcoach. Nou ja, dan zeggen ze, oh goed, leuk, maar kan je daarvan leven dan? Of uh, weet je, of, of, ja, dan krijg je toch van die vragen van wat doe je er dan naast? Ja, ik ben fulltime sportcoach, ja, weet je. En, uh, en dat vinden mensen soms raar. Terwijl in, in Amerika is het gewoon, als je sporter bent en in, in verschillende sporten... is het gewoon je beroep, is het gewoon je, je, ja, je professie. En, uh, en, en, en ja, daar wordt heel anders tegen sport aangekeken. En de beleving natuurlijk ook. Maar heb jij er veel aan gehad, uh, bijvoorbeeld tijdens, je, uh, tijdens de gouden rit naar uh, Peking in 2008 op te spelen? Die Amerikaanse sportmentaliteit. Nou, ik heb er zelf denk ik niet zoveel aan gehad. En ik denk ook mijn spulstens op zich niet. Want je bent toch voornamelijk in Nederland en, je, en daar aan het trainen. En je, bent, ja, je hebt je eigen cultuur, cultuur, je eigen identiteit. Maar goed, wat wel zo is, is natuurlijk dat je, dat je soms in het buitenland bent. En zo ook in Amerika. Ja, en dat je gewoon merkt en ziet dat, je, ja, dat sport belangrijk is. En, uh, en, en dat, dat je als je topsporter bent, dat je wat voorstelt. En dat is... Uh, ja, dat is van heel interessant om te zien. En soms slaat die vonk ook wel een beetje over op je sporters. En zeker als je in een mooie stad met een mooi klimaat aan het sporten bent... dan is het natuurlijk gaaf om dat mee te maken. En uh, ja, dat, dat, dat, dan, dan wil je eigenlijk liever niet terug naar huis. Ja. Uh, als laatste, we vragen het aan iedereen die een beetje de NBA volgt. Wordt het uh, uh, LeBron James of Kevin Durant? Oftewel, wordt het de Miami Heat of de Oklahoma City Thunder die gaat winnen? Ja... Dat is moeilijke, hoor, want ik ben eigenlijk een beetje voor de Miami Heat. Omdat ik het wel mooi vind, uh, zeg maar, die, die, die sterren. Hè, nu de, de, de ploegen van de uh, LA uitgeschakeld zijn, uh, ja, hebben toch wel een voorkeur voor Miami Heat. Um, maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik denk dat het collectief van de Oklahoma Thunder... dat het toch wel de doorslag gaat geven. En de, uh, in die zin, uh, ze hebben natuurlijk sterren, zoals uh, Kevin Durant. Uh, dat is natuurlijk geweldig, maar ik denk dat daar omheen... De hele ploeg tot hij toch wat completer is dan Miami Heat. Oké. Okay. Dus ik, ik denk dat Oklahoma gaat winnen. Dus ja, zet... dat stemt Anne hier gelukkig. Ja, we, we zetten weer een streepje bij Oklahoma City. Dankjewel voor de toelichting. Okay. Robin Dankjewel. van Galen, waterpolencoach, maar dus ook een groot uh, sportfanaat uit Amerikaanse Sport. Dankjewel. Robin van Galle, sportfanaat, En we horen hem later in deze uitzending uh, nog een keertje terug. En dan... Over het ja, worstelen. Ja, over zijn fascinatie voor het, uh, ja, het showworstelen in Amerika. Maar we gaan weer even terug naar de NBA, oftewel het basketbal. Want bij Nederlanders in de NBA, dan denk je natuurlijk al snel aan Rick Smits als de grote ster. Maar hij was niet de eerste, dat was Sven Nater. In 1973 was hij al actief als professioneel basketballer. En hij is nog altijd woonachtig in de United States. En dus moeten we Engels praten met een klein beetje vertalen. Yes. Sven Nater, uh, good night, or good evening for you, of course. Good evening, good night. <laughs> good night. Nog een heel klein beetje Nederlands. A little bit of uh, uh, Dutch. Uh, you were the first Dutch player in the NBA, but how did you wind up as a, a Dutch guy from Den Helder in the big United States and the biggest competition of basketball in the world? Well, I uh, came to the uh, United States when I was nine years old in 1959. And uh, I didn't know any English at all, and uh, never heard of basketball, only uh, football and uh, ice skating. And uh, I was tall, you know. So, uh, in junior high, I, uh, that's middle school, I played a little bit, but not on a team. I liked it. In high school, I tried out for the basketball team. I was six foot seven already, the tallest uh, boy in the school. Well, I was very slow and the coach didn't like me. <laughs> Zal ik uh, zal ik uh, even een. Uh, I, will, I will do some translation voor uh, our uh, listeners. Uh, okay. Hij kwam, uh, hij ging naar de States toe in 1959 en kon geen woord Engels. Uh, en kende eigenlijk alleen maar de, ja, de oorspronkelijke Nederlandse sporten schaatsen en voetbal. Uh, maar ja, was een lange jongen. En uh, op high in high school uh, was hij six foot seven. Ik weet niet hoe lang. Een van jullie mij vertellen hoe lang dat ongeveer is in Nederlandse maten. Uh, net over de twee meter. Net niet. over de twee meter. Ja. Een lange jongen dus. Yeah. Yeah. But, uh, but Mr. Nader um, uh, I, uh, if I understand correctly you made uh, two times the uh, all-star ABA team the, the, you, first there was the ABA team and uh, well then uh, afterwards they tra uh, transformed it to the NBA uh, so um, well you had a, a, a little bit of talent how did you end up in the, the, the ABA well I didn't play in high school because the coach didn't even want mm -hmm. me on the team Then, I, uh, then in junior college It's a two-year school. I tried out for the team. At six foot 6'9", about 180 pounds. And uh, I made the team because I was tall. But then I worked very, very hard, and, and I did have some talent. I had good hands. And my speed uh, got up, and I started jumping better. And I worked very, very, very hard, many hours, many hours a day, wanting to make it. And then I uh, went to UCLA because uh, my junior college coach, Don Johnson, was a UCLA player. And so... He uh, had me to go there, so I was lucky John Wooden allowed me to go. And uh, and then I played behind Bill Walton um, and didn't play but uh, two minutes a game <laughs> at UCLA. Ja, hij, hij speelde niet. Uh, hij mocht niet spelen tijdens high school, uh, want ze vonden hem daar uh, blijkbaar niet goed genoeg. Daar zal die coach wel spijt van hebben gehad. Uh, ging uiteindelijk met vele omwegen naar de UCLA en uh, van, vanuit daar ging het allemaal heel erg hard. Brak je door? Ja, yeah, en in the end, uh, Mr. Nater, you became Rookie of the Year. Hij werd de beste uh, nieuwkomer in de uh, ABA op dat moment. Um, uh, uh, was dat also a surprise for yourself, or did you believe in yourself all the time? I believed in myself all the time because uh, I was in Los Angeles and played against professional players in the summertime, college players, And I knew that I could make it. But I also knew that there wasn't any amount of hard work that was too much for me. So I shot 500 hook shots a day and did many sprints and got my vertical up to 36 inches with machines and jumping. And you know, I just worked very hard. So when I was... Uh, drafted in the first round, I'm the only player to have been drafted in the first round that never started a college game, um, I wasn't surprised at that, but uh, then rookie of the year, how well I played in the pros did surprise me some, mm. yeah. because I had not played against that, that kind of talent in competition before, but I realized soon that I was better than I thought I was. Ja, Sven Neder, die, die, die, hij wist dat hij het ging maken. Uh, trainde ook echt hard voor 500 schoten, zo op een dag. En uh, veel hard aan de machines, uh, hard trainen. Uh, hij was niet verrast dat hij uiteindelijk als een van de eerste spelers werd gekozen... Uh, voor het nieuwe seizoen. Maar hij vond het toch wel, uh, ja, hij vond het toch wel erg mooi en, uh, en, en eervol... dat hij als rookie van de year werd gekozen ja, in de beste en, en uniek dat hij nog nooit uh, gestart was in een college game. Bert Missen Neder... I, uh, if I understand correctly, you were uh, most famous for your rebounding skills. Was that because you were the, the tallest guy uh, on the, on the court? No, that's because when I was young, I ate surhaling, zoutehaling, and saute drop. <laughs> <laughs> <laughs> There's nothing no, wrong uh, with your Dutch. <laughs> no, re rebounding is is not a matter of height so much. You do have to have some, hmm. but. Uh, rarely does the tallest player in the NBA lead the league in rebounds. It's the one that's the most aggressive to the basketball uh, that is, uh, gets the rebound consistently every game, every uh, shot, and that's what my goal. My goal was to get one rebound for every two minutes of playing, and sometimes I reached it, sometimes I didn't. But mm. That's how I helped my team. Meneer uh, Sven Nater zegt dat het uh, eigenlijk ook uh, de bedoeling als wie het meest agressief is naar de basket, die pakt de meeste rebounds. En dat heeft uh, wel een beetje met je lengte maken, maar niet alles. En het was ook echt een, een persoonlijk doel van hem om zoveel mogelijk uh, rebounds uh, te krijgen. Uh, if I understand correctly, you had a record uh, of uh, rebounds uh, in one half. Yes, 18. Yeah, 18. 18. Is that still the record or is uh, some uh, big guy uh, in uh, the NBA uh, beat you to that? Now you know it's not going to be a big guy. No, sorry. Oh, sorry. sorry, sorry. Oh. <laughs> <laughs> but, uh, but no, it hasn't been broken yet. It's 18 defensive rebounds and a half. That means the other team has to miss a lot of shots. <laughs> okay. Thank you very much, uh, Sven Nater. Uh, the, the first... Uh, player, Dutch player in de NBA. En hij heeft nog steeds het record, vertelt hij net... van uh, rebounds in één helft, 18 stuks. Maar hij zegt ook gelijk erbij dat je een beetje uh, geluk moet hebben... dat uh, de tegenstander heel erg veel mist. Dank je wel. Thank you very much uh, that we could call you. Dank je wel en tot ziens. <laughs> tot ziens. Ja, we zijn al bijna door, door ons eerste uur heen. Ja. Uh, en dat betekent dat Miami Heat tegen Oklahoma City Thunder... op het punt staat om te beginnen. Althans, ja, die spelers komen nu zo'n beetje op... Uh, Neil, Gertjan uh, Henk. Uh, wat gaan we straks... Even kort nog. Uh, wat, gaan we straks, wat gaan we straks beleven voor spektakel? Wordt het echt een groot finale spektakel? De wedstrijd zelf, niet het opkomen. Ja. Uh, ik denk het wel. Ik denk dat het uh, ja, volle bak is. Ik denk Kevin Durant volle bak tegen LeBron. LeBron wil zo graag... Hetzelfde geldt voor Kevin Durant. Uh, die zei heel mooi, in tegenstelling tot de Miami Heat vorig jaar... Uh, die vond het mooi in de finale te zijn. Kevin Durant zei, ik heb niks aan van finale spelen. Ik wil finales winnen. En dat gaat hij doen. Ik denk dat hij vanavond de eerste stap gaat zetten. Ja, ik denk dat het een keiharde wedstrijd geworden. Ja. Um, ja, Veel spelers van Oklahoma voor de eerste keer in de finale. Uh, ja, Kevin Durant wil hem heel graag winnen. Maar ik denk dat uh, LeBron James en toch gaat pakken. Genoeg, het, uh... genoeg te bespreken, want we hebben nog niet eens gehad... over de twee grote stellen, Le LeBron James en Kevin Durant. De wedstrijd staat op punt van beginnen. Dan zit Frank Wilaert ook bij ons in de studio... Om, te praten, uh, om ons bij te praten met het wedstrijdverslag. En een korte voorbeschouwing zit er natuurlijk nog wel in. Dat, na het nieuws van drie uur, verzorgd door de NOS. The All-American Night Sports... Tot zes uur bij Omroep BNL op Dario 1.